De NSC gaat waarschijnlijk via de rechter proberen af te dwingen dat providers alle telefoongegevens afstaan om zo weer een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Analisten hebben altijd benadrukt dat het programma alleen effectief is als er zoveel mogelijk data worden verzameld. Alleen zo kunnen snel patronen worden ontdekt en potentiële terreurdreigingen worden aangepakt.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 VN-gezant Brahimi had aangedrongen op de evacuatie... tijdens de eerste ronde van gesprekken in Genève... tussen de Syrische regering en de opstandelingen. Donderdag werd er een definitief akkoord over bereikt. Het centrum van Homs is in handen van de opstandelingen... maar is helemaal, helemaal omsingeld door militairen van het regeringsleger. De humanitaire situatie in de stad is erg slecht. Er zou nauwelijks nog voedsel zijn. In Argentinië zijn bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen... zeker 17 doden gevallen...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 weinig verandering in temperatuur. 22e Zomer Olympische Spelen in Sochi объявляю открытыми ze zijn officieel begonnen, de 22e Olympische Winterspelen in Sochi. Zult u vandaag ook horen reportages, interviews en een vooruitblik op de eerste echte dag. Verder nieuws over een Spaanse prinses, de Filipijnen, en kinderen die hun ouders slaan. Op zaterdag 8 februari zijn we er tot half negen. Het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Goedemorgen. We beginnen in Bosnië, want de protesten in Bosnië die worden steeds groter. Meerdere steden werden gister, werd gisteren gedemonstreerd. Betogers in de hoofdstad Sarajevo staken overheidsgebouwen in brand. Politie sloeg terug met rubberen kogels, traangas en waterkanonnen. Over praten met correspondent Joost van Egmond. Joost, hoe is het vannacht geweest? De nacht is het is rustig verlopen, maar ja, er was inderdaad ook heel veel voor nodig. In de hoofdstad Sarajevo moest de antiterreureenheid echt de straat opkomen om de orde te herstellen. En de schade blijkt gigantisch te zijn. Um, in Tuzla is het gebouw van de, um, de regio-regering echt um, verwoestend halve is op straat gegooid. En er is brand gesticht. In, um, in heel veel andere steden zie je dat ook. In uh, Sarajevo maar liefst drie overheidsgebouwen, Flink beschadigd, waaronder presidentieel paleis. En bijvoorbeeld ook een archief is in Vlammel opgegaan. Het mensenrechtenarchief van een, uh, een uh, non-gouvernementele organisatie. En zo gaat het nog wel even door. Nee. En er zijn ook heel erg veel gewonden gevallen. Weer 200 gisteren. In totaal zit er nu ruim 300 gewonden. Waarvan 200 politieagenten. Dat geeft het een beetje aan. Wat is er toch aan de hand? Hoe kan het dat die rellen zich zo als een lopend vuurtje over het land verspreiden? Ja, het leek heel lokaal in Tursla. Um, werknemers van een paar fabrieken die ontevreden de straat op gingen. Maar het grote probleem in Bosnië is, iedereen heeft wel dit soort ervaringen. Officieel ligt de werkloosheid op een procent of dertig, maar dat ligt in werkelijkheid nog wel een stuk hoger. Dus iedereen is werkloos of kent een werkloze in zijn nabije omgeving. En daarnaast zien mensen heel veel corruptie om zich heen en ze zien een overheid die niet functioneert... In, in de stad Mostar bijvoorbeeld vielen deze protesten samen met lokale protesten... tegen de overheid die een busbedrijf niet had betaald... zodat mensen hun kinderen niet meer naar school konden brengen. En dat intussen, terwijl in de tussentijd um, de regeringsfunctionaren erg goed voor zichzelf uh, zorgen... en bij wijze van spreken in Mercedes langsrijden. En dat zorgt voor een enorme woede door het hele land. Um, je zag ook demonstranten, um, de megafoonteksten waren bijvoorbeeld... Jullie staan hier allemaal met je eigen problemen. En ja, dat klopt. En zo zijn er tienduizenden mensen... die ineens bereid blijken de straat op te gaan... naar aanleiding van een klein vonkje... Ja. van een lokaal probleem in een oostelijke stad. Ja, maar die politiek die heeft daar dus nu landelijk mee te maken. Hoe reageren ze daarop? Reageren ze er überhaupt wel op? Oh ja... Ja, ze, ze moeten wel. Dit is, dit is echt heel groot. Um, ik schat dat er al met al zo'n tegen de honderdduizend mensen de straat op zijn gegaan gisteren in een vrij klein land, drie miljoen inwoners. En dan hebben we het nog niet eens over de mensen die thuisbleven, maar sympathiseren hiermee. Dus de politici moeten wel en die moeten ook wel met vol begrip reageren, dat zag je overal. Natuurlijk, het gaat niet goed. Ik snap de frustratie bij de mensen. Zei een van de drie presidenten van het land bijvoorbeeld gisteren. Ook de premier sloot zich daarbij aan. Maar allemaal zeggen natuurlijk ook, dit is niet de manier. Kom toch aan tafel zitten voor een dialoog. Stop met deze vernielingen. En we moeten hier samen uitkomen. Ja, dan komt het probleem. Waar zouden ze het over moeten hebben? De kloof is zo groot geworden onderhand. Dat mensen, in ieder geval heel wat mensen zien dit soort schreeuwen om aandacht eigenlijk als de enige manier om nog iets te veranderen. Ja, ze zeggen stop ermee, um, maar wat gaat er vandaag gebeuren? Stoppen de mensen er ook echt mee of gaan ze gewoon door? Ik weet het niet. Er zijn geen grote demonstraties aangekondigd... maar er zijn ook wel heel wat kleine demonstratietjes snel groot geworden. Echt 10, 20 mensen die op Facebook afspraken... en vervolgens die heel, uh, heel veel mensen meekregen. Dus het is nog even afwachten. Maar het ziet er niet naar uit dat er vandaag weer direct van die grote demonstraties komen... Maar de politie is daar absoluut niet gerust op. Die is um, met volle bemanning, uh, zijn ze, de straat op. Het kan vandaag alle kanten uitgaan. Het zou kunnen zijn dat er even een pauze komt in, uh, in alle onrust. Maar ook als dat het geval is, dan maak ik me sterk dat het in de komende dagen weer heel hard terugkomt. Want die frustratie die is er nog lang niet uit. Dankjewel Joost. Joost van Egmond over de toestand in Bosnië. De Olympische Winterspeler in Sochië. Met de openingsceremonie van gisteravond zijn de Olympische winterspelen in Sotsi echt begonnen. En de Russen die maakten er een echt spektakel van. Mesdames <middels> en messieurs, merci d'accueillir les athlètes des Jeux Olympiques d'hiver 2014 à Sotchi. Paybar, Netherlands, Niderlanden, Russian Federation, Российская Федерация. WHO Sochi. The president of the International Olympic Committee, Thomas Bach. Olympic Games are never about erecting walls to keep people apart. Olympic Games are a sports festival embracing human diversity in great unity. Дамы и господа, президент Российской Федерации Владимир Путин. 22-е зимние Олимпийские игры в Сочи объявляю открытыми. En daarmee zijn de Olympische Winterspelen geopend door president Poetin. We gaan erover praten met Gio Lippens. Die zag gisteravond ook die openingsceremonie. Gio, om te beginnen. Wij zagen allemaal dat er iets misging bij het uitklappen van die ringen. Bij een van die ringen ging dat niet helemaal goed. De Russen, die hebben iets anders gezien. Dat is toch wel merkwaardig. Ja, die Russen die werden gewaarschuwd door de choreograaf. Een Amerikaan met, uh, met Russische roots. Die belde gauw even met uh, Rossia TV. De, de, nou ja, de lokale televisie zeg maar. De nationale televisie. Van jongens, het gaat niet goed. Uh, schakel gauw over naar beelden van de repetitie. Want dan, daar ging het wel goed. En uh, ze hebben dus inderdaad dat ontvouwen van die sneeuwkristallen. Van die sneeuwvlokken. In uiteindelijk de Olympische Ringen. Dat hebben ze in Rusland dus gewoon gezien. Alle vijf. En uh, wij kregen heel even, heel kort. Te zien dat het niet lukte. Dat er één ster een ster bleef. één ster bleef, bleef een sneeuwvlok, zeg maar, en werd geen ring. Uh, maar ook de internationale regie schakelde daarna heel snel uh, weer over... in de richting van de hoogwaardigheidsbekleders. Toen ja. zagen we gewoon het podium met Thomas Bach, de voorzitter van het IOC. We zagen <lacht> Poetin zitten. En, uh, ja, we, we, eigenlijk ging het voorbij voordat je er erg in had. Maar uh, ja, de wereld heeft er toch kennis van genomen, de Russen niet. Niks blijft onopgemerkt tegenwoordig in deze wereld. Nee, maar het is maar, moet die die dit natuurlijk een klein beetje voor Rusland, hè? Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Moeten we dit censuur noemen... of? hoe moeten we dit omschrijven? Of is dit gewoon heel slim van die Amerikaanse choreograaf? Ja, je kunt, ja, daar kun je twee dingen van zeggen. Uh, eigenlijk had hij beter kunnen bellen met de internationale regie. Dan uh, waren we allemaal erin getuind. En uh, had niemand uh, gezien, behalve de mensen in het stadion natuurlijk... dat uh, uiteindelijk uh, die, die, die sneeuwvlok geen ring werd. Maar ja, het, het past wel een beetje in de Russische traditie... van dingen die niet goed gaan, uh, die moet je vooral niet laten zien. Hou het vooral onder de pet. En uh, ja, onder de vrijheid van meningsuiting. Hè, en ook uh, vrijheid van uh, laten zien wat, uh, wat er gebeurt. Dat is toch niet altijd, uh, staat niet altijd bovenaan aan de, op de agenda. Nou ja, dan hadden we ook nog het, uh, het optreden... Dan laat ik het zo maar even zeggen van de nieuwe voorzitter van de IOC Thomas Bach hield een speech ja. uh, en hij zei onder andere dit Yes it is possible even as competitors to live together under one roof in harmony with tolerance and without any form of discrimination for whatever reason ja, was dit een hele mooie sneer richting de Russische president Poetin? Of een manier om het aan de orde te stellen? Nou, het gekke is, het wordt inderdaad zo geïnterpreteerd door een aantal mensen. En, en, en als je vanmorgen de kranten ook leest... er zijn inderdaad kranten die dat uh, inderdaad wel benadrukken... dat hij toch heel duidelijk stelling heeft genomen. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het zelf niet zo heb gezien... en niet zo heb gehoord. Ik heb, ik heb het gevoel, kijk, dat hele verhaal over van... Uh, het ging natuurlijk om het samenleven. samenleven. He? Dat, dat, ja, dat iedereen behoor. moet samenleven in harmonie. Iedereen Onder moet één binnen. de ja, maar dat is het Olympisch Handvest. Dat staat er al, al, al, al, al honderden jaren bij wijze van spreken in. En uh, eigenlijk doet het IOC hetzelfde wat ze in het verleden ook altijd deden. Van politici, blijf met je poten van die Spelen af. Die Spelen, daar horen alle sporten in harmonie samen te leven. Daar hoort geen discriminatie te zijn enzovoort. En dat heeft hij eerder deze week. Heeft hij dat juist, die pijl heeft hij juist gericht op al die internationale politici. Die dachten dat ze uh, de Olympische Spelen moesten aangrijpen... om de mensenrechten situatie te sprake te brengen bij Poetin. Dus het gaat eigenlijk twee kanten op. Uh, natuurlijk is die boodschap ook wel bij Poetin aangekomen. Maar eigenlijk zegt Bach gewoon van... jongens, zolang die spelen bezig zijn, zolang we hier zijn... bemoei je er niet mee, laat die sporters nu gewoon sporters zijn. Nou ja, en laat vooral hij iedereen had het ook niet zonder kunnen discriminatie. Zeggen. Wat zeg je? Hij had het ook niet kunnen zeggen. Nee, maar hij heeft het wel gezegd. Omdat hij deze week al eerder dat statement Precies. heeft gemaakt... in de richting van de internationale politiek. Dus doet hij dat nu nog een keer. En dan neemt hij... Heb ik? Tenminste, maar dat is mijn eigen interpretatie. Ja, neemt, nee, hij in één veeg, neemt hij ook Poetin mee. Ja. En, en, en die andere uh, hij zegt wat, wat, wat, wat tegen jij zei. Uh, dat andere wat jij zei, dat heeft hij inderdaad ook gezegd. Have ja. the courage to address your disagreements in a peaceful, direct, political dialogue. And not on the back of these athletes. En ja, als ik jou goed begrijp, dan moeten we Thomas Bach niet zien als een grote veranderaar bij het IOC. De speech staat in de traditie. De speech staat echt wel in de traditie. En uh, uh, Thomas Bach, het enige verschil echt met zijn voorgangers... is, is laten we zeggen, het feit dat er weer eens een keer echt een energieke voorzitter staat. Uh, we weten allemaal dat zijn voorganger Jacques Rogge... nou ja, die, die, die, die kwakkelde met zijn gezondheid... was toch een breekbare oude man daarvoor, Samarange. We hebben altijd wel voorzitters gehad... die nou ja, een beetje mechanische speeches hielden voor het begin van de spelen. Nou, Bach deed het in ieder geval met vuur. Dat, dat was in ieder geval een groot verschil. Maar Bach is ook jarenlang gewoon lid geweest... van het hele presidium bij het IOC de mannen die uiteindelijk de grote beslissingen namen. Dus waarom zou en zij hebben gekozen voor Sochi in de tijd. Dus waarom zou hij nou ineens de nieuwlichter zijn? Ik, ik kan het me niet voorstellen. Er stond wel iemand met power. Dat, dat was wel heel erg duidelijk gisteren. Ja, en dat in die zin hadden we dus wel weer een ander soort voorzitter... die de Olympische Spelen opende... en opende, de speech hield voor de officiële opening. Zeker. En het spreekt waarschijnlijk ook wel weer iets meer aan bij de sporters zelf die denken van oké, okay, dit is wel een man die probeert ons te inspireren. En het hele politieke verhaal, ja, daar kun je over denken wat je wil. Maar ik, ik zet daar wel mijn twijfels uh, bij, bij, bij. Bij de bedoelingen van Bach. Ja, jouw verhaal is duidelijk. Ik heb nog een mededeling over het politieke verhaal. Dankjewel Gio. Uh, want premier Rutte, die heeft vanochtend in Sochi gesproken met een aantal NGO's. Dat zijn niet-governementele organisaties. Voor zover we nu kunnen nagaan zijn dat onder andere Amnesty International. En hij heeft ook gesproken met de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial. Het citaat is: Ik heb goed naast ze geluisterd en gesproken over migratie, milieu en de mensenrechten situatie in Rusland. Al dus de minister-president op Twitter, hij is overigens te volgen bij @minpres, Pres. Want zo heet Rutte op Twitter. Slot zie dus. Jarenlang dagelijks stroomonderbrekingen. Geen water uit de kraan, verstopte wegen... en overal stof van de bouwwerkzaamheden. De bewoners van Zoals Sochi, die hebben zwaar geleden... onder de bouw van de Olympische faciliteiten. Maar nu de spelen zijn begonnen... lijken velen die ellende te zijn vergeten. Verslaggever Matthijs van der Wiel... die keek gisteravond naar de openingsceremonie bij een gezin... dat gedwongen moest verhuizen vanwege de Spelen. Aan de ene kant van de straat sprint een nieuwe flot... aan de andere kant... Nieuwe huisjes met een hek voor. Ja, rustig maar. Hier, een paar kilometer van de Olympische stadions... zijn de mensen geherhuisvest die hun huis kwijtraakten... vanwege de bouw van dat Olympisch park. Zoals Lydia, die hier woont met haar man en haar dochtertje van twee. En ook haar moeder en haar overgrootmoeder wonen bij haar in huis. De vrouwen, vier generaties... Kijken we vanavond samen naar de openingsceremonie. Oma zegt dat ze zo trots is dat ze Russisch is. De Argentijnse Nederlandse Nederlandse Nederlandse Nederlandse Nederlandse hun huis stond precies op de plek waar het treinstation van het Olympisch Park is gebouwd. De hele straat moest verhuizen. Het was een bevel. Het nieuwe huis is groter dan het vorige. Maar omdat het heel snel gebouwd is, moesten ze er veel zelf aan doen. Ze hadden vroeger wel meer land. En ze verdienden wat geld dankzij hun fruit. Bomen. Iedere boom, iedere struik is wel geteld. Ze zijn daar helemaal voor gecompenseerd. Ik vind het opmerkelijk. Iemand die gedwongen zijn huis uit moet en dan uiteindelijk toch er blij mee is. Het was vooral emotioneel heel moeilijk. Het was heel zwaar. Elke keer als ze er langs reed, wilde ze terug. Ze droomde er ook over. Ze zijn daar allemaal opgegroeid. Haar hart en haar ziel lagen daar. Maar ze zijn inmiddels gewend geraakt aan een nieuwe situatie. Kijk nou hoe goed de wegen nu zijn. Je kunt je veel beter verplaatsen dan vroeger. Dat is vooruitgang. Ja, we zijn nu tevreden, voegt Oma eraan toe. Uiteindelijk kunnen mensen overal aan werken: verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Het is een strenge winter in Amerika. In het Noordoosten ligt veel sneeuw. Niet in Washington, maar toch kregen het ook daar... de kinderen weer ijsvrij deze week. Al drie keer is er ijs vrijgegeven dit schooljaar. Regelmatig begint de school later vanwege de kou. Veel ouders vinden dat overdreven en ook nog eens lastig. Correspondent Wessel de Jong ging naar de school van zijn zoon van zeven. En hier is de principal, het schoolhoofd. heeft nu even een andere zorg... Een ouder heeft gewoon zijn auto midden op de weg geparkeerd. Oké, okay. probleem problem solden. Hang, één Waar is ze? Hoe gaat de school met school de snow Als As a als een a ben ik een beetje puzzled door het hele systeem. Nou, well, weet know, je, de beslissing is centraal. Ja, het sluiten van de school is geen democratisch proces. We doen wat ze zeggen. It close down the school. Close yeah. down the school if they say close, we're closed. Not, not quite necessary yesterday. Well, we don't know, you know, with this county is really big and in the north Het is een grote gemeente dit en wellicht waren de delen in het noorden waar de mensen wel echt last hebben van het weer. De principal zal de wethouder nooit afvallen. Tenminste, dat doet ze niet met woorden, maar wel met haar ogen. What what's the main effect on your work of these days? It's just the disruption. Our rhythm is gone. Alle regelmaat is verdwenen, klaagt Miss Reese. Do you get complaints from parents? Yes, of course. What do, what do they say? This was stupid. I can't, you know, I can't believe my child didn't need to go to school today. I need to go to work. The streets are fine. And I I get all of that. Ouders raken dus wel geïrriteerd. Zeker als ze zien dat de wegen gewoon begaanbaar zijn. Moeder in een witte jas komt naar buiten. How did you Cope with the snow days, or with the oh, snow days. Gosh, we love the snow days, don't we? We like to sleep in and stay in our pajamas and. Oh, zalig die sneeuwdagen. <laughs> Although it's kind of silly, I'm from Ohio where we get tons of snow, and you know, I just think it's funny that they don't know how to deal with snow around here. Maar het slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Ik kom uit Ohio. We zijn er wel wat anders gewend. Children snow go to school, and I I had to pay extra to for babysitters so. Yeah. So you make quite an extra cost ja, yeah, say. ja, yeah, ja. Yes. Yeah. Yes. Knap problematisch. Yeah. Ik heb extra oppas moeten inhuren. I have a kid here but I also work for a foreign radio station. Maar what denk do you think? The kids absolutely love it and the parents hate it. <laughs> the parents hate it? You you you hate them? Only because then the kids get to stay home and then the, you can't work and you have to figure out scheduling. And, and, and how did you solve the problem yesterday? Um, lots of activity in the house. Verplicht thuis blijven. Kinderen vervelen zich en je moet allerlei activiteiten bedenken. What is the main reason for these closed downs? Is it safety or is it the freaky insurance business, the legal stuff here in the country? What's the main explanation? It's all about safety. It's all about all safety, about safety. Hmm. When it's unsafe, the insurer wouldn't pay if something happens or They, we're in the business of children. Ik moet natuurlijk ook niet te veel de draak steken met hun hele aanklagen en advocatencultuur. I would think that what guides us is what's safe for students and not what's best for our insurance coverage. Ijsvrij is niet om de verzekeraars te plezieren, wil het schoolhoofd toch duidelijk gezegd hebben. Are you expecting any more this this year? Or... <laughs> well, if I had a crystal ball. In die kristallenbol bol zit nog wel wat sneeuw. I don't think we're done de reportage van Wessel de Jong. Uit de Verenigde Staten, de president van de Verenigde Staten, Obama... die komt samen met mensen als Poetin, Angela Merkel... en nog 55 andere regeringsleiders. Eind maart naar Nederland komen ze naar de NSS. De wereldtop in Den Haag, waar wordt gesproken over de nucleaire veiligheid. Al die staatshoofden die moeten worden ondergebracht in hotels. En een van die hotels is het Amstel Hotel in Amsterdam. Josephine Trehi die kreeg een rondleiding in de Royal Suite van directeur Anita Bos. Dit is absoluut de mooiste kamer van het hotel, zeker. Dit is de woonkamer. Absoluut, een mooi balkon, een mooi uitzicht. Op de Amstel neem ik aan? Absoluut. Dit is de hele hoek van het hotel. Dus helemaal om de, aan de voorkant en ook aan de zijkant. En uh, de waas die je een beetje door het glas ziet... want het is inderdaad niet 100% helder... ligt aan het feit dat het kogelvrij glas is. Het zitgedeelte. Ja. Heel klassiek, hè? Grote gedrapeerde uh, gordijnen. Dikke tapijten, kroonluchters van die banken waar je zo in wegzakt. Uh, veel antieke kastjes en bijzettafeltjes. De enige moderne is de televisie, hele grote televisie in de hoek. Ja. Klein opstapje. Ja. Het eetgedeelte. Oh, ja. Mooie eethoek. Champagne op tafel. Champagne op tafel. En uh, iets wat voor ons heel fijn is, is het feit dat we hier ook een aparte keuken bij hebben. Dus, dus hier kunnen we een heel mooi koffieapparaatje, ijskastje, magnetron. Ja, absoluut. Maar bestellen ze dan geen roomservice? Zeker wel, maar vaak wil men heel graag dat dingen hier al ruim van tevoren aanwezig zijn. Omdat het wel echt precies op het juiste moment geserveerd moet worden. Dus dan houden we het daar allemaal even keurig achter de schermen. En op het moment dat we een seintje krijgen, het mag nu naar binnen. Dan is het een kwestie van alleen de deur open en dan gaat het naar binnen. En wat heeft u dan voor speciale wensen gekregen in het verleden van presidenten en van premiers? Ja, dat is echt... Elk type mineraalwater wat er over de hele wereld te vinden is... is absoluut een keer geserveerd. Op een gegeven moment hebben we een keertje 27 prullenbakken in één suite gezet. Omdat iemand heel erg bewust bezig was met het scheiden van afval... maar echt dus in overtreffende trap. Volgens ons met 27 prullenbakken hadden wij echt het idee van... oeh, hebben we het verkeerd begrepen. Dat zijn er toch best wel heel veel, maar het mocht er echt 27 zijn... Uh, Toiletpapier met figuurtjes erin. of nou, Hele bijzondere dingen. Je maakt ze allemaal mee. De slaapkamer. De slaapkamer. Ook hier eerst een apart zitje. En dan uh, een heel bijzonder bed... waarin uh, heel wat uh, pareltjes en uh, nou ja, wat juweeltjes uh, verwerkt zijn. Heel mooi hemelbed. Echte parels? Ja. Mag ik het bed even voelen? Ja, natuurlijk. Ga je gang. Moet okay. u ook even zitten? Ja hoor. Het is een beetje ja, middelzacht, hè? Ja. Niet hard, niet zacht. En als gasten andere wensen hebben... Dan komt er een ander matras of komt er een ander bed. U gaat niet zeggen wie hier straks logeert, hè? Nee, nee, ga ik echt niet doen. Maar u krijgt dus meerdere presidenten, premiers, regeringsleiders eind maart? Ja. En dat gaat allemaal goed samen? Dat gaat allemaal goed samen. Jazeker, dat gaat goed samen. Daar is de coördinerende rol vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken heel belangrijk. Om te kijken wat kan wel en wat kan niet en wie kan waar. en wie ja, kan Moet in Obama, die stop je kan, niet in. Wie kan Zwitsen bij elkaar, elkaar. Oh. inderdaad. Dat is echt een ingewikkelde puzzel. Dus voor ons is het heel fijn om daar niet mee bezig te hoeven. Nee, zijn. nee. Het bed zit heerlijk, maar we moeten nog even naar de badkamer. We, we, gaan gaan we gaan verder. Ja, ja, gouden kranen. Ja, ja, ja, ja, gouden kranen. Is dat echt foto? Oh. Dat doe ik nog aan. Geeft helemaal niet. Dat gaat heel snel, omdat we hebben dat binnen twee minuten het bad ook echt vol is. Oh, echt? Ja, ja, ja. ja. Dus je hoeft niet lang te wachten als je besluit in bad te gaan. En is het echt goud, die ja. kranen? Ja. ja. Ja. Bijzonder, hè? Daarnaast allemaal shampootjes natuurlijk. Is dat, uh, Nemen regeringsleiders ook wel zo'n een shampootje mee? Er wordt af en toe wel iets meegenomen, maar niet heel vaak. Nee, nee, nee. Deze suite kost 3600 euro per nacht, klopt dat? Mm -hmm. Wie hebben hier in het verleden gelogeerd die je wel kunt noemen? Barbara Streisand, maar ook Robbie Williams heeft hier een aantal keer gelogeerd. Leden van Koninklijke Huizen hebben hier gelogeerd. Uh, Charles en uh, Camilla waren de laatste die hier uh, wat dat betreft uh, gelogeerd hebben. En wat voor bronwater wilden zij? Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Volgens mij hadden ze daar niet heel specifieke uh, eisen of wensen in. Nee. En die prullenbakjes, hè? Dat, dat fascineert me dan toch? Ja. Dat was een regeringsleider. Dat was een regeringsleider, ja. Hmm. En die nu nog steeds ook in uh, ja. functie is? Ja, ja. Ik kan de naam niet noemen. Hmm. Ga ik nog even over nadenken. Heel goed. We weten het nog steeds niet wie dat is geweest. Goed, Josephine Tri, die maakte de reportage. Voor die NSS-top overigens zijn voor alle gasten... in totaal 8000 hotelkamers gereserveerd... door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Royal Suite is daar dus eentje van. En Josephine was daar te gast met de gouden kranen en het zachte bed. Het is precies vandaag, drie maanden geleden... dat de superorkaan Haiyan toesloeg op de Filipijnen. Enorme schade duizenden doden als gevolg. In eerste instantie dacht de wereld dat het wel meeviel. Zo, correspondent Michel Maas. Ik heb net op de Filipijnse de eerste meldingen van doden gezien. Dus er zouden één, misschien twee doden zijn gevallen tot dusver. Maar dat is opmerkelijk weinig. Ja, het werden er dus veel en veel meer. Dat was op het moment dat hij onderweg was naar die ramp op de Filipijnen. Straks staan we erbij stil en gaan we er verder over praten.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 Mocht u zich toch genoodzaakt voelen... om iets aan de schrijnende mensenrechten-situatie in Rusland te doen... geef dan deze week in alle stilte aan de collectant van Amnesty International. Dit is Radio 1. Het is half acht, tijd voor het internationaal. Journaal. Gert De Amerikaanse inlichtingendienst NSE... onderschept minder dan 30 procent van alle telefoongesprekken in eigen land. In 2006 was dat nog bijna 100 procent... schrijven de Washington Post en de Wall Street Journal...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 Hij was 46 jaar. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer van Weerplaza.nl Het is vanochtend bewolkt en op veel plaatsen valt regen. In de loop van ochtend gaat het regengebied geleidelijk aan wel wegtrekken... en vanmiddag breekt dan af en toe de zon door. Een enkele bui blijft dan ook nog wel mogelijk... maar op de meeste plaatsen zal het wel droog blijven. Het wordt daarbij zo'n 6 tot 9 graden. Verder staat er in eerste instantie een stevige wind uit het zuiden tot het zuidwesten. Die waait vrij krachtig en een zee hard of zelfs even stormachtig, windkracht 5 tot 8. In de loop van de dag gaat de wind wel geleidelijk aan wat afnemen. Laat vanavond, komende nacht en morgenochtend gaat de wind echter weer toenemen... en dan mogelijk zelfs tot even stormkracht, windkracht 9 en dat dan uit het zuidwesten. Verder volgt laat vannacht en morgenochtend opnieuw regen. Morgenmiddag wordt het geleidelijk aan weer droog... en breekt ook opnieuw af en toe de zon door. Morgen wordt het zo'n 7 tot 9 graden. Ook na het weekende blijft het wisselvallig... met vooral midden in de week veel regen en opnieuw veel wind. Wat heeft Liedenkerken met Sochi te maken? Joris van Poppel geeft zo antwoord op deze huiskamervraag. Wie aan woningbezitters komt, komt aan Vereniging Eigen Huis.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 De hoofdstad van het Spaanse eiland Mallorca die staat op zijn kop. De Spaanse prinses Cristina moet daar namelijk straks voor een onderzoeksrechter verschijnen. Er loopt al jaren onderzoek naar de man van de prinses. Inyaki Udankarin, die verdachte is in een corruptiezaak. Onderzoeksrechter wil weten of de prinses daar ook een rol in heeft gespeeld. En dat is groot nieuws in Spanje. Correspondent Jessica van Spenge ging langs bij de nationale televisiezender La Sexta. De verslaggeefster belt even met de cameraman op Palma de Mallorca. Krijgt instructies wat hij moet filmen. Politiehelikopters. Buren die met een accreditatie naar hun huis moeten lopen omdat de buurt is afgezet. En hier zit een redacteur te monteren. Ante el juez. Hij maakt een reportage over welke vragen de prinses allemaal zou kunnen krijgen van de onderzoeksrechter. Si va responder o no ante las en of ze ingaat op de beschuldigingen. Haar man in Yaki Udangarin zou geld van een publieke stichting naar een eigen bedrijfje hebben weggesluist. Een constructie waar de prinses ook van zou hebben geweten. Want ze was mede-eigenaar van dat bedrijf. Wat, uh, wat zie ik nou hier? Wat doen hoor. Por ejemplo, esta es una imagen de archivo. Hij monteert archiefbeelden van de prinses. de bueno, infanta está llegando a su puesto de trabajo en la Hierop is te zien dat ze de bank inloopt waar ze werkt. Want ze laat zich weinig zien. Ze laat zich weinig filmen. En het is ook de vraag of dat ze dat gaat doen voordat ze moet verklaren. Het wordt door jullie ook een beetje als symbolisch gezien. Gaat ze wel of niet zelf die rechtszaal inlopen? of si ver o no, eh, poco importa comparado con lo que pueda decir. Sobre si y ja, en Jesus zegt natuurlijk is het ook minder belangrijk om haar te zien dan om te weten of ze belastingfraude heeft gepleegd of geld heeft wit gewassen. Maar deskundigen zeggen dat ze waarschijnlijk wel zou komen lopen. No tiene nada que omdat ze daarmee dan wil laten zien dat ze niks te verbergen heeft. Buenos dias, menos de 24 horas para el día de la hora H. Por primera vez delitos. Ondertussen begint de dagelijkse talkshow van La Sexta. En daarin schakelen ze meteen naar Palma de Mallorca, de plek waar de prinses moet verklaren. We hebben drie teams, teams van verslaggevers en cameramensen zijn er naar het eiland gestuurd. Vertel Daniel Cervera, de chef van vandaag. En 300 journalisten zijn geaccrediteerd. Want dit is in Spanje een historische dag. Ja, Daniel zegt, dit is de eerste keer dat het een dochter van de koning een verklaring moet afleggen bij een onderzoeksrechter over een corruptiezaak. En daarom is dat loopje naar de rechtbank, ook al is het maar een klein stukje, heel bijzonder. Het levert voor ons historisch beeld op. Is er een mogelijkheid dat zij inderdaad misschien naar een gevangenis moet... dat ze vastgezet wordt hiervoor? Ja, dat is nog wel wat ver weg, zegt hij. Maar voorlopig laat dit zien... dat iedereen hier voor justitie gelijk is. Een reparatie was van onze correspondent Jessica van Spingen. Gaan we het over de sport hebben, althans de andere sporten sport, moet je deze dagen zeggen. Het voetbal. Met Ragnar Niemeijer. Ragnar Vitesse, Ado, gisteravond... Um, ja, 0-0... opeens. Ja. Ado een en punt. Dus, uh, verrassend. Ja. Vitesse geen punten. Ook verrassend. Nou ja, de laatste weken is, is de schwoen er een beetje uit. Hè. Dat uh, is eigenlijk helemaal niet zo verrassend meer. Want als je kijkt naar de laatste zes wedstrijden... zijn ze elf punten kwijtgeraakt. Van de week verloren van AZ. Nu het gelijke spel. Eerder al gelijk tegen Feyenoord. Tegen NEC. Dus... Ja, de, de ploeg zit niet meer in die, in die, in die goede fase. Uh, het loopt niet meer. De ballen gaan er uh, heel moeilijk in. Dat bleek dus gisteravond ook wel weer. ploeg mist eigenlijk ook een, een echte kwaliteitsspits. Uh, Zoals Azetti van de week bijvoorbeeld wel had in Johansson. Zoals uh, andere ploegen die dan hebben in, bij Feyenoord hè, met pellen. Uh, dat, dat, dat heeft Vitesse toch eigenlijk niet. Uh, Havenaar speelt daar die toch moeite heeft om het netje te vinden. En dan uh, ja, hoeft er maar een, uh, iets heel erg kleins mis te gaan. En dan lijkt je te En als je naar de stand kijkt met 47 punten voor Ajax en Vitesse met een wedstrijd meer gespeeld, 43 punten. Ja, dan kan dat gat dus gaan uitgroeien van 4 punten nu naar 7 punten. En dan is het niet reëel om te verwachten... dat Vitesse nou nog gaat spelen om die titel natuurlijk. Nee, maar Ado, dat is de andere. Hè. We, uh, onderaan staan ze, uh, hebben de trainer op straat gezet. Kon je dat merken, kwaliteitsimpuls? Nou, dat lijkt me toch een beetje overdreven. Ze hebben uh, de nul gehouden, dat ging af en toe met kunst en vliegwerk. Er zijn best wel uh, wat kansjes geweest voor Vitesse om die wedstrijd naar zich toe te trekken. Maar uh, ja, ze, ze zeggen daar van tevoren, met Henk Frezer op de bank... Uh, het gaat erom dat je er vol en vol en vol voor wil gaan voor ADO. Dat heb ik bij een aantal spelers gemist, was wat hij eigenlijk niet optekenen. Ja goed, als je dan een elftal hebt, wat in ieder geval bij... Uh, tot gisteravond dan een titelkandidaat een punt weghaalt... dan is die missie geslaagd, dan is de nul gehouden, de heilige nul... Voor Trainers. En dan komt hij toch weer een succesje thuis. En uh, dat is beter natuurlijk dan dat je daar met uh, 3 of 4-0 in de eerste wedstrijd van Ado uh, met Ado onderuit gaat. Dat is duidelijk. Ja, dan gaan we het hebben over de andere titelkandidaten die nog overeind blijven. PSV speelt tegen Twente. Dan heb ik het natuurlijk niet over PSV. Gek genoeg. Maar wel over FC Twente. Uh, er valt van alles bij jou. Gus Hedink uh, is bij PSV opgedoken. Daar moeten we het eerst eventjes over, uh, over hebben. Gaan we dat vanavond al meteen zien? Nou ja, daar zeiden ze gisteren bij Twente over... Uh, op hun persmoment in Enschede. Uh, dat lijkt ons toch uh, niet... want uh, dat we daar iets mee te maken hebben met Guus Hiddink... omdat ja, als hij zich gisteren heeft gemeld en daar zo'n stempel wil gaan drukken... dan zal dat niet meteen vanavond uh, te merken zijn. Nou was het wel zo dat Hiddink de afgelopen weken al, al vaker... dat was bekend, uh, als klankbord fungeerde, af en toe eens belde... Uh, Hiddink is een aantal keren uh, zijn kopjes koffie wezen drinken op, uh, op de hertgang. Uh, ja, ja, de, de voetbalwereld is altijd... Uh, een beetje eigenwijs en afwijkend van uh, de normale maatschappij waar mensen misschien zeggen joh wat verstandig dat je nou uh, zo'n brok ervaring uh, belt en uh, ja, naar je toetrekt aan je bind om met z'n allen de schouders eronder te zetten. In de voetballerij wordt toch vaak gezegd nou ja uh, hij kan het blijkbaar niet alleen en uh, hij kan het dus blijkbaar ook niet alleen want anders had hij niet gebeld. Uh, het is toch uh, een beetje gezichtsverlies natuurlijk. Uh, het is aan de ene kant is het slim, aan de andere kant uh, het is maar voor een paar weken. Je kunt je een beetje afvragen ja. wat schiet PSV er nog mee op? Want dit seizoen is linksom of rechtsom verloren ook al zou PSV zich plaatsen voor een Europa League ticket. Dus ja. Ja, ja, maar we zullen zien wat het vanavond oplevert. PSP speelt in ieder geval tegen FC Twente. Daarna laten we het voetbal bij, want uh, deze dagen moet het voetbal ook zijn plek kennen. Want de Olympische Spelen, daar hebben we het toch vooral over. Gisteren uh, geopend, niet alleen Nederland is in ban van die Olympische Spelen, van Sochi, maar ook de Belgen. Er doen zeven Belgen mee, 41 Nederlanders, maar toch. Correspondent Joris van Poppel die ging kijken op de plek waar ze echt meeleven in België. En dat is de ijsbaan in Liederkerken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 Dit is een uh, bobslee startbaan om een, uh, om een start na te bootsen, Want de start is heel belangrijk. U bent, u bent Nederlander. Wat doet u hier in Vlaanderen met uh, deze bobslee? Um, wij zijn gevraagd uh, hier om uh, het bobsleien te promoten. En ook om uh, Elfje Willems en Hanna een, uh, ja, een warm hart toe te dragen. Dus de twee Vlaamse die uh, gaan bobsleien op deze Olympische Spelen? Die uh, gisteren de eerste en de tweede starttijd neergezet hebben zelfs bij de trainingen.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 Over en over, Turing breaks was dat. Vanochtend vroeg, om tien over half vijf lokale tijd... is het precies drie maanden geleden dat de verwoestende orkaan Hayan... op de Filipijnen aan land ging. Precies op die tijd vanochtend stuurde de Filipijnse regering... een groot dankjewel de wereld in. Met krantadvertenties en met lichtreclames op onder meer Times Square in New York... en de Potsdamer Platz in Berlijn. Dankjewel voor de vele steun die we hebben gekregen. Drie maanden geleden sloeg de orkaan toe. De Filipijnen zijn zwaar getroffen na een van de sterkste orkanen ooit gemeten. Dit is de worst typhoon that ever came. Nu, pas wordt de omvang van de ramp duidelijk. Meer dan 10.000 doden. En er liggen nog zoveel lijken overal. Dorpen en steden zijn weggevaagd. Giro 555. De inzamelingsactie voor de Filipijnen heeft miljoenen euro's opgeleverd. Fantastisch. Ik vind het fantastisch hoeveel er gegeven is. Alles opgeteld, nagerekend, komen we op een bedrag van. Laten we even kijken naar dat grote scherm daarboven: 18 miljoen, 18,5 miljoen euro. Dat was aan het eind van de avond. Uiteindelijk leverde de actie ruim 36 miljoen euro op. Hoe is het nu op de Filipijnen? Dan gaan we over praten met Henk Meijering van Quartate. Net terug uit het getroffen gebied. En hij houdt zich vooral daar bezig met huisvesting in rampgebieden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staan de getroffen gebieden ervoor? Ja, eh... Uh... Het is natuurlijk een gigantische verwoesting geweest. Hè. De omvang, uh, ja, dat hebben we nog niet eerder gezien. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, Aceh, de tsunami of in Haiti... praat je hier over uh, vijf keer zoveel huizen. Meer dan een miljoen huizen die verwoest zijn. Tegelijkertijd, uh, ja kun je gewoon zien dat de Filipijnen, wat dat betreft, een goede rampenbestrijding heeft. En dan hebben ze de mensen ontzettend veel alweer opgebouwd. Weliswaar met zeer beperkte middelen en met wat ze kunnen vinden. En uh, dus wat dat betreft uh, gebeurt er al heel wat in het uh, veld, zeg maar. Met name ook maar door de mensen zelf. Maar bijvoorbeeld, heel veel huizen zijn er uh, vernietigd, hè? vernield uh, ja. toen. Staan er alweer wat huizen op, uh, op poten? Nou, de mensen zelf die herbouwen, uh, maar dat, is, ja, dat zijn natuurlijk hutjes uh, van uh, materialen die ze kunnen vinden. En die zijn natuurlijk nog slechter dan eigenlijk voor de uh, tyfoon. Uh, op het ogenblik beginnen de eerste hulporganisaties uh, met het wederopbouwen, met de eerste huizen. Die staan er, zeg maar, begint net. Want het, uh, het, ja, vooral de eerste maanden is het geweest voor uh, voedsel en medicijnen en dergelijke. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, wat dan heet Cash for work. Voor het schoonmaken en het alles opruimen. Waardoor de mensen weer geld krijgen om dus ja, ook zelf weer dingen te kunnen kopen. Dus het begint langzaam, ja, het begint eigenlijk nu de wederopbouw. Ja, wat je vaak ziet bij wederopbouw is dan dat er ook altijd een gedoe is over van wie is dat land eigenlijk. Uh, en dat er allerlei mensen claims op, uh, op leggen. Is dat hier ook het geval? Nou. Ja, als je dus praat over dat mensen weer teruggaan naar de plek waar ze gewoond hebben... dan is het, in het algemeen uh, is dat niet zo erg het geval. Het wordt natuurlijk een probleem op het moment dat je gaat zeggen... ik ga mensen reloceren, ik ga ze ergens anders huisvesten. Dan zit je al gauw in grondprobleem en dan praat je ook over hele lange procedures. Maar dat vaak. is hier niet het geval? Nou ja, er zijn gebieden die natuurlijk gewoon gevaarlijk zijn. En de overheid die zou graag mensen willen verplaatsen. En dan praat je vooral over vissersdorpen. Maar ja, de mensen zijn natuurlijk voor hun inkomsten afhankelijk van de zee. Dus die kun je niet zomaar even 10 kilometer het land in plaatsen. Ja, en het voedsel, want dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste wat we het bijna zouden vergeten. In het begin is dat heel belangrijk. Is er nog voedselhulp nodig of kunnen de mensen zich weer redelijk zelf redden? Nou, in heel veel gebieden uh, is er nog fietsenhulp nodig. En dat wordt ook gegeven op dit moment. En er is ook zo, ook in gebieden waar er dan, uh, met name in het oosten, waar er dan wel voedsel is, zijn het tekorten. Dus de prijzen die gaan enorm omhoog. Ja. En de ontwikkelingsorganisaties die allemaal hulp uh, bieden, uh, werkt dat een beetje? Want je ziet ook wel vaak dat ze allemaal heel goed willen doen, maar daarbij elkaar toch ook een beetje in de weg zitten soms. Nou ja, voor dat, uh, juist voor die coördinatie zijn er op de verschillende gebieden... je praat hier over een hele grote strook van wel duizend kilometer en 200 kilometer breed... Uh, waar die tyfoon overheen gegaan is. Uh, zijn er op verschillende plekken coördinatiemechanismen uh, uh, ja, opgezet... tussen de overheid en de Verenigde Naties. En dat is eigenlijk het coördinatiemechanisme. En dat werkt eigenlijk ja, steeds beter naar iedere ramp, kun je zeggen. Ja. En is er genoeg hulp, is er genoeg geld? Zo moet ik dat eigenlijk vragen. Uh, nou, als ik zelf kijk, er is veel geld, laat ik zo zeggen. En zeker voor deze eerste periode en het, uh, is het denk ik voldoende. Maar ik denk voor de wederopbouw bij lange na niet. Daar zou nog veel meer geld voor beschikbaar moeten komen. Ja, ja. Ja, en de wederopbouw, dat hebben we het natuurlijk dus over huizen bouwen. Maar ook gewoon de structuur beter maken. Ja, het is eigenlijk het programma wat we met Coordid proberen op te zetten, is eigenlijk het reduceren van de risico's ja. hè, bij een volgende ramp. Dus je praat niet alleen over wederopbouw van huizen, maar met name de inkomstenkant. Hè. Er zijn ontzettend veel boten zijn er uh, vernield. Ja, hoe kun je de volgende keer zorgen dat die boten niet vernield zijn? En hoe ja. kun je bijvoorbeeld zorgen dat mensen een stukje ja, sparen en leensystemen, hoe kun je dat koppelen? Hè? Want die, ja. die, dat, dat soort mechanismen zijn er ook. Ja, het voorkomen nou, eigenlijk dat, van, de, ja. van de volgende ramp. Ja, Nou, voorkomen zal... Nou ja, ja goed, dat is misschien lastig, in geval, maar in ieder geval wat minimaliseren, minimaliseren van ja. de effe effect. Ja, dat is, ja, het. Dat is eigenlijk dat als je er één keer geweest ja. bent, dat je niet meer terug hoeft eigenlijk ja. als hulporganisatie. Ja. Dat zou ook mooi zijn. Meneer Meijerink, ik dank u wel voor het gesprek. Henk Meijerink van koort, dat was dat. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Hier is allemaal Amman Amsa Het Nederlands Olympisch Team prijkt op de voorpagina's van de Telegraaf en de Gooien Nederlander. We gaan voor goud, staat erbij. En in de Telegraaf wenst voetballer Arjen Robben met de duim omhoog zijn vriend Sven Kramer vandaag een gouden Olympische race toe op de 5000 meter. Er zijn trouwens opvallend weinig Nederlandse reclamecampagnes over de Winterspelen in Sochi. In Londen waren er twee jaar geleden nog 70 Nederlandse campagnes, terwijl er nu nog maar 26 zijn. Blijkt uit een onderzoek waarover trouw bericht. Volgens een hoogleraar marketing in de krant speelt de discussie over de Russische homowet voor veel bedrijven een rol. En op Twitter zijn de spelen trending topic. U hoorde Russians van Sting. Pierre de Jong plaatste de link met de tekst en yes, yes, I love the Russians too. Tibor Henkers schrijft, je kunt zeggen wat je wilt over de Olympische Spelen, maar ik moet zeggen dat die openingsceremonie toch wel erg indrukwekkend is. Er is uiteraard ook uh, ander nieuws. De Volkskrant heeft uitgezocht hoe de eerste megawindmolen in Nederland is gefinancierd. Die molen, van bijna twee meter hoog bij medemblik, was, uh, 200. 200 ja. Ja, was via een uh, ingewikkelde fiscale constructie verkocht aan een uh, groep financieel specialisten als beleggingsobject, heeft de krant ontdekt. Bankiers en financiële specialisten die betalen daardoor minder inkomstenbelasting. Zo gaat de helft van de opbrengst van de molen naar belastingvoordelen voor de eigenaren. Het Volkskrant Magazine ziet er trouwens vandaag uit alsof het door de shredder is gehaald. Met voorop Robert Moskowitz met daarbij de ondertekst Ik ben een vechter. Ja, het lijkt ook wel een beetje alsof hij achter Luxaflex zit, <lacht> kan je ook zeggen. Als alle staatssecretarissen verplicht worden de ministerraad op vrijdag bij te wonen, dan zou dat goed zijn voor de stabiliteit van het landsbestuur. Politicoloog André Krauwel zegt in een interview met het financieel Dagblad dit. Volgens Krouwels zijn de onderministers kwetsbaarder dan de ministers... maar hebben zij de afgelopen jaren wel steeds vaker... een zwaardere portefeuille toegewezen geregen. Om die reden moet hun positie worden versterkt. Het Fries Dagblad meldt dat er veel meer HAVO- en VWO-leerlingen afhaken in Friesland dan elders in het land. Het percentage leerlingen dat afhaakt en zich inschrijft voor een MBO-opleiding... ligt in Friesland bijna de helft hoger dan gemiddeld in Nederland, blijkt uit onderzoek van de krant. En van de ruim 8000 HAVO- en VWO-leerlingen zijn er bijna 300 zonder diploma overgestapt naar het MBO. Dat is 3,6 procent. Landelijk ligt het percentage uitvallers net onder de 2,5 procent. Friese middelbare scholen hebben trouwens geen verklaring voor het grote aantal afhakers. Vervelend soms, de rook van de houtkachel van de buren. Zeker 1 op de 10 Nederlanders heeft daar last van, schrijft het Nederlands Dagblad. Dat komt doordat mensen niet weten hoe je hout moet stoken. Producenten van houtkachels, milieuorganisaties en het Longfonds... gaan overleggen hoe ze de overlast voor omwonenden kunnen beperken. En ik heb nog één heel spannend verhaal uit De Telegraaf. Dat gaat over een Nederlandse die is ontsnapt aan een Arabische harem. Zo. Het is ontzettend spannend. Ze is in Qatar terechtgekomen met een lover. En die wilde haar vervolgens in een harem laten werken. Want dat moet je doen in een harem. Goed. Meer details in de Telegraaf vandaag. Straks, na 8 uur, gaan we praten met David-Jan Godkwa. Die is in Slot zien natuurlijk, Olympische Spelen. En hij was vandaag bij premier Rutte. En premier Rutte heeft vanochtend vroeg een ontmoeting gehad... met verschillende mensenrechtenorganisaties. We hebben er ook alvast over getwitterd. En op nos.nl kunt u ook de foto's zien, zo dadelijk. Dat dus na de klok van achten. Dankjewel, Arman. Gaan we je vandaag nog wat doen? je voetballen? Ja, ik ga vanavond nog naar Breda, Bert. Uh, Voor Nakroda. Nakroda. Vanavond op deze zender te horen hoort u...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 Ook de liefde in Valentijn Classics op 14 februari. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Vakantie, maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 87654321. Ja, ook de BMW 116D, 118D en 120D. Nu standaard met 8 en slechts 20% bijtelling. Dit is Radio 1.